8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Neergeschoten jongen was mogelijk ongewapend. Melkveehouders protesteren in Brussel. En klimaattop over voortzetting Kyoto-protocol. <totstuken>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 Het Openbaar Ministerie wil het verhaal van Omroep West bevestigen nog ontkennen. Vandaag komt het OM met een verklaring. Vrienden van de overleden jongen organiseerden gisteravond een stille tocht. Daarbij waren zo'n 150 mensen aanwezig. Europese melkveehouders voeren vandaag en morgen actie in Brussel tegen de lage melkprijzen. De actievoerders gaan vanochtend in kolonnen, per tractor en in bussen naar Brussel. Er wordt gewaarschuwd voor zware verkeersoverlast. De boeren uit onder meer Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn bang dat ze door de Europese bezuinigingen minder subsidies krijgen. Ze stellen dat het water hen nu al tot aan de lippen staat. In Qatar begint vandaag de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties. En de belangrijkste vraag is hoe gaat het verder met de klimaatafspraken vanaf 2013. De 193 deelnemende landen moeten het eens zien te worden over voortzetting van het Kyoto-protocol, waarvan de eerste fase dit jaar afloopt. Kyoto is het enige wereldwijde klimaatverdrag waarin concrete doelstellingen staan. Maar grote vervuilers als de VS en China hebben het niet ondertekend. De EU en tien andere landen willen dat er een verlenging van het protocol komt tot 2020. Ze willen dat ook dat niet-ondertekenaars concreet aangeven hoe ze het klimaat vanaf nu beter gaan beschermen.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 President Boutersen maakte dat gisteravond bekend tijdens de viering van Onafhankelijkheidsdag. De grootste contracten zijn gesloten met twee Canadese bedrijven op het gebied van goudwinning. Het zou om miljarden overeenkomsten gaan. In verband daarmee had Boutersen de bevolking onlangs al een gouden kerst beloofd. En verder investeert China in de rijstproductie van Suriname en in een betonplatenfabriek voor de woningbouw.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 Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft een bot gedaan op Dockwise. Dat Nederlandse bedrijf houdt zich vooral bezig met zwaar zeetransport. Boskalis wil 682 miljoen euro betalen om dogwijs te kunnen overnemen. Volgens Boskalis tot Momperdovski vormen de twee Nederlandse bedrijven samen een maritieme speler van wereldformaat. De bedrijven hebben samen een omzet van ruim 3 miljard euro. De grote aandeelhouder van Dockwise heeft al toegezegd het bot van Boskalis te steunen.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 Nou, weer bij een Verkeersinformatie, 50 files, iets meer dan 200 kilometer bij elkaar. Redelijk normaal voor dit tijdstip. Op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen bij knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een file op de A20. Ook vrij veel vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij knooppunt Zaandam 10 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein 7 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Noodorp. 5 kilometer file, daar zijn drie rijstroken dicht. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasluis en Schiedam 8 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer vrij. En na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum voor knooppunt Lune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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Over de klimaatconferentie in Qatar en wat daarvan te verwachten valt... praten we zo met de staatssecretaris Mansveld van Milieu. De economische crisis in Spanje is een uitgelezen voedingsbodem... voor separatisme. De Catalanen willen nog meer dan ooit zelfstandig verder. En in Egypte groeit de onvrede over president Morsi. Er zijn demonstraties en rellen en daarbij is nu ook een dode geval. Morsi zegt er voor alle Egyptenaren te zijn maar dat ziet de helft van de bevolking toch even anders. De Egyptische president gaat praten met leden van de Hoge Raad... de hoogste rechtelijke instantie in Egypte. De rechtelijke macht is woest over het decreet van Morsi... waarmee hij, in hoge van de rechtelijke instanties... te veel macht naar zich toe trekt. Morsi zei gisteren dat zijn machtsuitbreiding slechts tijdelijk is... Correspondent Sander van Hoorn in Cairo. Sander, um, wat denk je, Wilmorsi met zijn uitlatingen van gisteren... en door ook te praten met de Hoge Raad... de tegenstanders van dat decreet ja, tegemoetkomen, geruststellen... Ja, ik denk het wel uh, dat we zeggen dat hij dat zou proberen. Geruststellen heeft hij gisteren al proberen te doen door te zeggen: Ik uh, be, uh, heb echt niet de bedoeling om die macht blijvend vast te houden. Het is allemaal tijdelijk en ik probeer het alleen maar te doen om te zorgen dat anderen die macht niet grijpen. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over die rechters, waar hij het nogal mee te stellen heeft. Dat is ook echt waar. Dus daar, daar gaat hij nu mee praten. Misschien dat hij daar een compromis mee gaat bereiken. Maar de, de, de oppositie tegen hem is wel heel erg breed hoor. We hebben gisteren bijvoorbeeld nog. Journalisten die uh, bijna met elkaar op de vuist gingen over de vraag of ook zij niet een algemene staking moeten uitroepen in uh, reactie op de beslissing van Morsi, met andere woorden. Uh, of die die geest die hij uit die fles heeft gehaald uh, door dat besluit, of die, die die er nog in krijgt, ik weet het niet. Wordt betoogd op het Tahirplein, nu ook tegen Morsi, dus uh, Sander, um, ja, hij doet dus wel wat toezeggingen, hoe wordt daarop gereageerd? Ja. Heel, heel, heel zwakjes. Want kijk, dit is niet de, de, enige, uh, be, dit is de enige besluit wat Morsi heeft genomen. Hij heeft veel meer dingen gedaan waar mensen tegen te hoop lopen. En voor veel mensen was dit alleen maar een sluitstuk. Een soort ultiem bewijs dat Morsi eigenlijk alleen maar uit is... op de absolute macht in Egypte. Dat hij een soort nieuwe farao is. Nou ja, dat hoor je wel. Uh, Morsalini, een verwijzing naar de naam ja. Mussolini. Ja. Dat hoor je ook heel veel voorbij komen. En, ja, en dat heb je natuurlijk niet op basis van... Zo'n besluit. Daar zit heel veel meer achter. En dus is het ook maar de vraag of Morsi met het eventueel een compromis sluiten over dat besluit. Of hij daar uh, voldoende stappen mee zet. Wat verwacht jij van morgen? Want uh, zowel voor als tegenstanders van Morsi gaan de straat op. Je hebt dit hele weekend ja. al bericht uh, gedaan van slag gedaan van, van gevechten hè, tussen uh, demonstranten en politie. Wat, wat denk jij dat er morgen gaat gebeuren? Nou, die demonstraties die, die gaan gewoon door. Hier op het Tagreerplein, gewoon omdat er te veel mensen zijn... die uh, Morsi niet meer vertrouwen. En daar kan Morsi eigenlijk vrij weinig meer aan veranderen. En de oppositieleiders, die hebben zich verenigd. Op zich een bijzonderheid, maar die hebben zich ook verenigd... achter de uitspraak, wij zullen niet met Morsi gaan praten. Dus ja, daar, daar kunnen ze niet zomaar van terugkomen. Dus ik denk dat het hier morgen wel druk uh, zal worden op het plein. En omgekeerd ook, hè, Morsi uh, die zal willen laten zien dat hij nog steeds steun heeft... De moslimbroederschap, waar hij deel van uitmaakt, geoliede machine. Dus als hij zegt dat hij een grote tegendemonstratie gaat organiseren... dan gaat hij er ook komen. De enige vraag is een beetje... Hoe gaan die twee demonstraties met elkaar om? Nou, gisteren nam de Moslimbroederschap volgens mij een vrij slim besluit. Dat is namelijk om hun demonstratie wat verder weg te houden... van die demonstratie hier op het Targierplein. Want dat is iets waar heel veel mensen te zich zorgen over maken. Als die twee demonstraties elkaar tegen gaan komen... als die twee demonstraties met elkaar op de vuist gaan... Dan ben je nog veel verder weg van huis. Dus de kans dat dat morgen gebeurt, die, die is wat kleiner geworden. Maar die spanning die hangt wel degelijk nog in de lucht. Sander van Hoorn vanuit Cairo, waar hij uiteraard ook verslag zal doen van de. Gebeurtenissen die morgen zullen volgen. 12 minuten over acht, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Verkiezingen in Catalonië zijn voor de leider van de regerende Liberale partij, CIU, teleurstellend verlopen. Artur Mas had gehoopt op een absolute meerderheid, maar het liep even anders, want zijn partij verloor 12 zetels. Gisteravond gaf hij een persconferentie en toonde zich aan zijn kiezers.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 Ondanks het verlies van de CEO lijkt het verlangen naar een onafhankelijk Catalonië sterker dan ooit. We praten daarover. Met Gijs Mulder, docent Spaanse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mie Mulder, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Eerst maar eens even naar de teleurstellende uitslag voor Mas. Hoe verklaart u die? Ja, hij heeft een beetje zijn hand overspeeld, lijkt het. Hij had, uh, hij had in het parlement dat twee jaar geleden, na de verkiezingen werd ingesteld, had hij iets. Bijna, bijna een meerderheid, maar daar heeft hij dus, zijn dus maar twaalf dus zetels van afgegaan. Ja, en het idee is een beetje dat Spanje leeft, dat hij zijn hand heeft overspeeld. Want de partij van Maas, de Convergencia Junio... Die was eigenlijk nooit zo voor onafhankelijkheid. Dat is uh, op, het, opvallend in het verhaal. Maar dat hij uh, dat nu zo heeft verloren, dat wil verder helemaal niet zeggen dat dat onafhankelijkheidsstreven minder is. Want mm. de, de partij die altijd naar onafhankelijkheid expliciet heeft al, uh, gestreefd, altijd in zijn geschiedenis, de Esquerra Republicana, die heeft juist enorm gewonnen. Zit hem dat um, vooral in de economische malaise op het ogenblik in Spanje? Dat, die, die, die, dat streven naar onafhankelijkheid. Ja. Nou, dat is natuurlijk altijd al geweest. Maar is dat nu heftiger geworden? Ja, ja, ja. Er is altijd, aan de ene kant is het natuurlijk een hele belangrijke... wat je kunt noemen een culturele, cultureel nationalisme. Dat is gebaseerd op, het, op de taal, op de cultuur, geschiedenis... die anders is dan Spanje... en het eigen een karakter van, van, het, uh, van Catalonië. Maar het is alsof daar nu de laatste jaren... aan de ene kant een economisch nationalisme is bijgekomen... want veel... Catalanen voelen het alsof ze heel veel meer belastingen afdragen aan, uh, aan Spanje dan ze daar in, op een indirecte manier voor terugkrijgen. En ze hebben er ook de laatste jaren is er heel veel tegenwerking vanuit Madrid in hun streven naar een nieuwere grondwet en allerlei eigen rechten. Dus er is de laatste tijd is dat, de laatste vijf à tien jaar, is dat. Eigenlijk ook onder mensen in Catalanen die helemaal niet zoveel moeten hebben van hun eigen natie, is dat eigenlijk sterker geworden. <totstutters> Stel dat Catalonië op den duur inderdaad onafhankelijk wordt. Hè? Ik heb massahoren horen verwijzen naar Zwitserland. Eh, als als eh, land dat het eh, ten opzichte van de, bijvoorbeeld de Europese Unie eh, redelijk zelfstandig doet. Ziet u het voor dat Catalonië op eigen benen staat? Nou, als je dat zo mij vraagt, ik zie het eigenlijk niet voor me. Maar als ik eh, de, een deskundige lees, dan zijn er meer nationalistisch getinte deskundigen die zeggen... Ja, de economie van Spanje die, die sluit, die is toch totaal anders dan de Catalaanse economie. En wij hebben kleine, vernieuwende industrieën. Wij kunnen dat juist wel. Ja. En er wordt ook het voorbeeld gegeven van, uh, van, van inderdaad Zwitserland of uh, Quebec in Canada. En er zijn allerlei voorbeelden in de wereld waarbij dat in meer of mindere mate is gelukt. Maar als je het echt er goed naar leest, is het toch wel heel onwaarschijnlijk. Is het een heel onzeker avontuur, dat, uh, dat nationalisme... Een onzeker avontuur, want dat brengt natuurlijk ook allemaal kosten met zich mee. Mm -hmm. Als uh, Catalonië zich zou losweken van Spanje, bijvoorbeeld, dan gaan ze ook uit de EU. En dan zouden ze eigenlijk ook een nieuw leger moeten een, een leger moeten vormen en zo. Er zijn ontzettend veel praktische bezwaren, waarvan waar geloof ik wel de meeste deskundigen en economen erover eens zijn, dat dat toch wel heel erg moeilijk wordt. Oké, okay, nou, wij houden het uh, samen met u in de gaten, meneer Mulder. Dank voor de toelichting. Ja, en dan aan de lezen een economische crisis gaat ook niet aan het Vaticaan voorbij. Aantal daklozen in de kerkstaat is behoorlijk gegroeid. Hoort u zo meer over na de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met inmiddels uh, 46 files, iets meer dan 200 kilometer bij elkaar. Veel vertraging door ongelukken op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zevenhuizen en Noodorp, 8 kilometer. Daar zijn drie rijstroken dicht... Ook een ongeluk op de 15 vanaf Europort naar Rotterdam bij knooppunt Benelux. Vijf kilometer file, drie rijstroken zijn ook daar afgesloten. De langste file door een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Eemnes en Knoop het Lunette. 20 kilometer, de rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A32 vanuit Meppel naar Heerenveen... bij Wolvengaat 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 10 uh, minuten voor half negen. We gaan weer naar het dorp waar Mark Robin Visser vanochtend is. Vandaag is het precies 50 jaar geleden... dat Mies Bouwman haar grote televisieactie hield voor het dorp. Een wijk bij Arnhem speciaal voor mensen met een handicap. En de vraag is een beetje, eh, Mark Robin is trouwens te volgen hè, via zijn weblog. verwijs ik graag naar nws.nl. En dan ja, komt u even ja. naar onderen. En daar ziet u zijn hoofd. Prachtig. fotootje. 50 <lacht> jaar het dorp. Mark Robin, dat concept van het dorp, werkt dat nog een beetje? Heden ten dagen? Nou ja, werkt het nog een beetje? Je kan zeggen, uh, er wonen hier uh, nog steeds, zou ik willen zeggen... 250 uh, mensen met een handicap in speciale woningen... die speciaal voor hen zijn gebouwd hè, met, het, uh, met het geld van het Nederlandse volk In die tijd hè, ruim 21 miljoen gulden ingezameld met die grote actie. En, uh, uh, ja, dus het bestaat nog steeds. Het is een dorp waar alleen maar gehandicapte mensen wonen. En er zijn mensen die zeggen... ja, het concept wat toen zo uniek en bijzonder was is nu in feite volkomen achterhaald, want we willen helemaal niet... die mensen apart op een kluitje ergens laten wonen... maar juist laten integreren in de samenleving. En ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat zo'n aparte wijk, zo'n apart dorp... niet echt bijdraagt aan de emancipatie van mensen met een handicap. Het dorp is volgens mij het enige dorp in Nederland... wat geen burgemeester heeft, maar een raad van bestuur... En de hoofdgeitenbreier van het raad van bestuur, die staat hier nu naast me, meneer Hoogma. Goedemorgen. Goedemorgen. Voorzitter van de raad van bestuur van het dorp, ja, van het dorp van Siza. En u verkeert in blakende gezondheid. U staat gewoon op twee benen en alles zit erop en dran. Helemaal op een. Is het niet raar dat er niet een, dat er, moet dat niet een gehandicapt iemand zijn die hier de scepter zwaait? Had ook gekund, ja. ja? Toen ik was ik het ben, hè? Ja, u doet dit nu uh, 7,5 jaar, meneer Hoogma. Uh, is het reden voor een feestje, 50 jaar geleden, ja. Mies Bouwman? Ja, zeker is het reden voor een feestje. Maar een feestje doe je altijd als je 50 jaar bent, hè? maar <laughs> toch? Hè? Ja. Tenzij je die leeftijd wil ontkennen, hè, dan doe je het niet. Hè? Ja. Maar in dit geval doen we het ook gewoon wel. Maar het is ook vooral om uh, te kijken naar de toekomst. Hè? Ja. Zal ik even bij u bij de deur in huis vallen? De automatische openende deur. Ik heb het kaartje niet bij me, dus er zal iemand Maar wordt het, wordt het niet tijd om na 50 jaar de actie te beginnen? Sluit het dorp. Hoezo sluit het dorp? Nou, om naar aanleiding van wat ik net zei, dat er toch wel veel mensen zijn die zeggen: Ja, god, 50 jaar geleden was het misschien een heel goed idee. Maar nu denken we daar toch heel anders over. Nou, kijk. Toch? Uh, dat is toch zo? Ja, maar u zei net er ook in uw verhaal: stel je ook bij er wonen hier geen mensen uh, zonder handicap. Of, uh, uh, dat is absoluut niet waar. Ik weet niet waar u dat vandaan komt. Er staan hier is. twee flats, maar. Uh, er staan twee flats, maar daarnaast zijn er ook. Uh, wonen hier zo'n 40, 60 sporters uh, van NRC en NSF. Ja. Yeah. Um, en we, wat we gedaan hebben. En dat is een, in die jaren uh, dat Klapwijk dat ooit een keer heeft gebouwd. Ja, meneer Klapwijk was degene die dit bedacht heeft, dit concept. Ja. ja. ja hij was arts. Hij was arts. En als arts was hij, was hij erachter gekomen van... Ik kan wel heel goed mijn revalidatiebehandeling onder de knie hebben... maar het resultaat is dat mensen eigenlijk een beetje naar het plafond zitten staren... of naar een blinde muur, afhankelijk waar ze dan terechtkwamen. En die zei: we moeten eigenlijk eens dus een omgeving bouwen... waar mensen gewoon hun eigen gang kunnen gaan ja. met hun handicap. Ja. En daar hebben we allerlei voorzieningen in die wijk... en daar komen vanzelf allerlei mensen naartoe. Ja. Maar al die voorzieningen zijn weggetrokken. En met voorzieningen bedoelt u? Nou, bijvoorbeeld een, een restaurant, er zat een, een bibliotheek... de AWB, het tankstation zat hier. Allemaal weg? Weg, net zoals dus het in veel wijken is uh, gebeurd uh, de afgelopen jaren, en die hebben wij allemaal hier teruggehaald. En we kwamen er ook achter samen met de bewoners dat de huizen eigenlijk ook hun tijd wel hadden gehad. En bewoners zeiden wij willen hier ook graag dat er andere mensen kwamen komen wonen. Dat er al en met andere mensen bedoelt dus mensen, u, mensen zonder handicap. Juist, juist. juist. Ja. ja. Dus wij zijn, uh, zijn samen met hun zijn we dat hele concept uh, gaan ontwikkelen met ja. files uh, met uh, uh, kunstenaars, met stedenbouw. Hoe heet dat? Steden... Steden... ja, Er wordt nog steeds over nagedacht, dus over het concept. En het ontwikkelt zich ook nog steeds, zegt u. Ja, maar het, het, uh, kijk wat Klapwijk toen zei was gelijkwaardigheid voor iedereen. Voor ja. mensen met en zonder een handicap. En dat idee is nog steeds hier aan de orde ja. natuurlijk. Hartstikke goed. Het is de hele week hier feest. Er wordt hier nu al van alles opgebouwd. Er staat een grote witte partytent. Er wordt hier een symposium gehouden. Ongetwijfeld ook over dit onderwerp. Ja, er wordt een symposium gehouden. Want er valt natuurlijk een hoop over te zeggen. Hè. Uh, ik blijf nog even hangen hier in het dorp. Vindt u het goed? Ja hoor. Dan kunnen we, gaan we vast een beetje een, een beginnetje van een feestje maken hier. Heel leuk. Ja, okay. prima. Tot straks. Tot straks. Mark Robin Visser in het dorp. Het is uh, acht minuten voor half negen. Gaan naar het Vaticaan, want het heeft dit jaar geen geld voor de traditionele kerststal op het Sint-Pietersplein, werd vrijdag bekend. Italiaanse regio's nemen nu de kosten van de stal op zich. En niet alleen de paus heeft geld zorgen. Tegenover de deuren van het Vaticaan, op steenworp afstand van de voorstelling, met het kindeke en de herders, brengen tientallen daklozen de nacht op straat door, Ontdekte correspondent Rob Zoutberg. Hij begon zijn reportage onder het slaapkamerraam van paus Benedictus. Half volle maan boven het Vaticaan. Daar rechts de privé vertrekken van de paus. Een slaapkamer. Licht is nog aan. 11 uur in de avond. En dan draai je om. Plukjes, zwervers, daklozen. Op stukken karton. En met die kerkelijke macht zo achter je... ontkom je er natuurlijk niet aan om te denken... dat dichter bij het huis van God... konden ze natuurlijk niet komen. We spreken net een man aan die zegt ik weet eigenlijk niet hoe lang ik hier al slaap. En ik vraag dan waarom ligt u uitgerekend hier vlakbij het Vaticaan? Ja nou liggen hier gewoon beschut onder de bogen van de Via della Conciliazione. Dan zijn we beschut en daarom liggen we hier. We kennen elkaar ook. Er zijn in Italië officieel 50.000 tot 60.000 daklozen. Dan zal het werkelijke aantal vier keer zo groot zijn, vertelt me Anna Filoni... die in het westen van Rome een opvangcentrum leidt. Ze zegt, de eetzaal hier wordt steeds voller. Voornamelijk met mensen die vorig jaar nog een baan, een huis en een gezin hadden. Het Europees parlement veroordeelde vorig jaar Italië... voor de gebrekkige manier waarop het land daklozen opvangt. En er is sindsdien niet echt veel verbeterd. Zo zegt Filoni. Rampen bestrijden, daar zijn we in Italië heel erg goed in. Maar we zouden meer moeten leren aan langere termijnoplossingen te werken più al largo respiro e che pensi al benessere totale di queste Terwijl we hier de zwervers interviewen voor het Vaticaan zijn er drie echt van die meters lange limousines voorbij gekomen. Waar een meisje met een vriendinnen want ze gaat trouwen een feestje geeft wordt gedanst op straat. De Champagne vloeit en nogmaals dan draaien om. En dan liggen daar dus de matjes, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. via Luca, zo heet hij, 40 jaar laat zijn plek hier zien. Op het karton, de dozen. En onder een doos daar is een tas ook ingepakt, een slaapzak. En hier ligt hij. Logisch is het content. De content. dit voor alle mensen die op niet iedereen zijn Ik heb hier al eerder op straat geslapen. Ik ken deze plek. Het is hier rustig. Wat ik alleen niet snap af en toe. Want we liggen hier onder die bogen. Dan komen de priesters voorbij. En ze doen net alsof we niet bestaan. Maar ik snap dat niet. Welk probleem zijn wij eigenlijk dat we hier de nacht doorbrengen? En is tekentje op je varen. Terwijl ik wegloop, trek ik zijn capuchon over zijn oren, zijn deken, tot onder zijn kin. Terwijl op de achtergrond ook de slaapkamerramen van de paus nu in het donker zijn. Een televisieprogramma Studio Max Live. Vanmiddag meer aandacht voor de daklozen rond het Sint-Pietersplein. Ongeveer een kwart over één is dat dan rechtstreeks vanuit het Vaticaan op Nederland 1. Nou, misschien weten wij dan ook wel uh, welke restaurants in Nederland er een ster bij hebben gekregen. Of misschien wel daar een zijn verloren. Belangrijk moment voor toprestaurants vandaag. De Michelinsterren worden weer uitgereikt of afgepakt. Wie krijgt er een ster bij of verliest er een? Bekendmaking gebeurt voor het eerst sinds jaren tijdens een speciale bijeenkomst in Maastricht. En we praten erover met Alain Caron, masterchef en culinair journalist. Goedemorgen. Goedemorgen, en cuisinier. Cuisineer, kijk eens aan. Uh, de restaurantgids en de nieuwe sterren worden voor het eerst niet gemild. Begrijpen wij, wil dat zeggen dat er dan toch eindelijk... de felbegeerde derde drie-sterrenrestaurant bij komt, denkt u? Ja, dat is altijd een hele belangrijke moment hè, voor de restaurateur. En vooral voor de chefs. De semesterchefs die, die goed kunnen koken, die willen altijd een ster hebben. Ja. Maar denkt u dat omdat er nu een speciale bijeenkomst is in Maastricht... er wel iets aan zit te komen? Of is dit weer speculeren over iets wat we niet weten? Nou, speculeer. je weet het nooit precies. Vroeger was het altijd gespeculeren uh, elke jaar eigenlijk, dat, uh, dat uh, een bepaalde persoon zei... Ja, ik heb het gehoord dat, uh, dat een tel krijgt een sterren. Je, je weet het nooit helemaal, hoor. Mm. Dus ik denk met die pensje komt dat er wordt wel spannend aan. Mm. Want so. ik een paar chefs, die denken wel dat ze een sterren creëren. Of ja. die willen het zo graag? Wie dan, meneer Karron? Oh, moet ik een uh, naam geven? Ja, doe er maar eens één of twee. Maar ah, ja, ik weet, uh, voor het van Wolf, die willen graag een derde ster hebben. Ja. Um, Jacob Jan Boma, die wil ook heel graag een derde ster hebben van uh, de lijst. Maar ik vind zelf dat um, uh, Janis Brevet van uh, Intercaldus, die voor mij uh, wel een derde ster mag krijgen, hoor. In Kruiningen? Ja. Ja, en waarom? Waarom die? Omdat een, een, je, bent een, je krijgt niet een derde ster, je bent een derde ster, je bent een drie sterre chef. En ja. als je ziet zijn restaurant waar je kookt al jaren, um, dat is zijn route gaat naar de derde ster. Hij is echt uh, een derde ster. Dat betekent dat je je geeft niet zomaar een derde ster. Ja. Als je een derde ster krijgt, dat Michelin wil gaan dat je die derde ster gaat van uh, gaan houden twintig jaar lang of zeker vijftien tien jaar lang. Hmm. Is de tijd erna, meneer Caron, deze economisch slechtere tijd voor, een, tuurlijk, voor, voor nog tuurlijk, een restaurant? Ja. Natuurlijk. Uh, er zijn veel restaurants die niet zo goed gaan. Er zijn veel restaurants die heeft een ster. En um, ja, wat, wat ze heel veel moeite hebben. Men denkt nog steeds, omdat ze een ster hebben, dat wordt uh, moeilijke uh, qua Petaling voor het voor menu. Mensen dus ja? denk je, ja, het is gewoon zo, zo duur. Maar het is een niet waar. is een restaurants waar je kan voor 45 euro of 38 euro lunch. Kan je een sterrenzak momenteel eten, hoor. Goed. Meneer Caron, Caron hartelijk dank. En een dank mooie jou. dag vandaag met ja. de sterren. Spannend. Dag. Dag. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 Nu ook in parkeergarages. Radio 1, het NOS-journaal. ING betaalt opnieuw een deel van de staatssteun terug... en protesterende melkveehouders op weg naar Brussel. Half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. ING heeft weer een deel van de staatssteun afgelost. De bank en verzekeraar betaalden ruim 1,1 miljard euro terug aan de staat... waarvan 375 miljoen euro aan rente en boetes. En daarmee heeft ING in totaal ruim 10 miljard euro nu betaald. ING kreeg een week geleden meer tijd van de Europese Unie... om de volledige staatssteun terug te betalen. Europese melkveehouders voeren vandaag en morgen actie in Brussel tegen de lage melkprijzen. De actievoerders gaan vanochtend in Colonne met trekkers en bussen naar Brussel. Er wordt gewaarschuwd voor verkeersoverlast. De boeren uit onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn bang dat ze door de Europese bezuinigingen minder subsidies krijgen. Volgens deze Vlaamse boer is er veel stil leed onder de boeren. Niemand loopt met zijn problemen te koop totdat je met collega's onder elkaar uh, daar toch wel eens een keer over praat. Uh, en dan merk je toch wel uh, dat er veel miserie is uh, op de bedrijven. Hè. Maar ja, de boer, hij ploegde voort, hij zet zich krom en dat doet door. Uh, dus uh, dat is een beetje de mentaliteit. Maar op een gegeven moment breekt wel eens een keer uh, ja, de klomp. Een vrouw van 45 uit Suriname is op Schiphol aangehouden... met bijna een kilo cocaïne in haar pruik. Tijdens een 100% controle viel de vrouw volgens de marechaussee op... door haar haardracht En toen werd ze aangehouden met die cocaïne. Nederlandse natuurorganisaties moeten meer gaan samenwerken in een nieuwe organisatie, vindt de ANWB. Directeur van Woerkom zegt dat het bezoekers niet uitmaakt of ze in een bos van Staatsbosbeheer, natuurmonumenten of provinciale landschappen lopen. Daarnaast is er nog particulier grondbezit. Van Woerkom pleit voor samenwerking per regio. In een bepaald gebied zijn dan drie organisaties bezig. Ja, en als je dat...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 Maar regeringsleider Mars lijkt vooral te hebben verloren vanwege zijn bezuinigingsbeleid, zegt correspondent Jessica van Spengen. Hij heeft sinds 2010 veel bezuinigingen doorgevoerd, net als in de rest van Spanje. Onderwijs, gezondheidszorg. Uh, ja, en pas toen zijn onderhandeling met de centrale regering stuk liep. Hij wilde namelijk een betere financiële regeling voor Catalonië. Toen begon hij eigenlijk pas over die onafhankelijkheid.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 Oxfam Novip roept Nederland en de EU op om te stoppen met het toevoegen van biobrandstof aan benzine en diesel. Tot nu toe worden voor die producten vooral voedselgewassen gebruikt. Zoals graan, mais en suiker. En daardoor zijn de voedselprijzen gestegen. Oxfam Novip laat in tv-spotjes weten dat ze het er niet mee eens is. Eigenlijk gaat het eten dus in onze benzinedek. Ja, hoor, auto's die rijden op eten. Ja, daar valt veel geld mee te verdienen. Daarom pikken overheden en grote bedrijven landbouwgrond van arme boeren in. Het bijmengen van biobrandstof bij benzine en diesel is door de EU verplicht. Want het is minder vervuilend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment trekken wolkenvelden over het land. Maar vooral in het oosten komen ook opklaringen voor. In de ochtend neemt de bewolking toe. En later maakt het zuiden kans op regen.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 Er staat weinig wind en het wordt 8 of 9 graden. HWB ah, Verkeersinformatie, 37 files, 180 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Betogende boeren onderweg naar Brussel. Die komen in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt 5 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken afgesloten. En door die file loopt het ook vast op de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht voor knopend het Vonderen. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Noodorp, 9 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux, 9 kilometer. Ook daar zijn drie rijstroken afgesloten. Erg lang is de file na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Eemnes en knooppunt Lunette, 21 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor knooppunt Rijnsweert, 10 kilometer.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 De zoekdocht naar een Britse zeeman op de Noordzee is in de vroege ochtend al hervat. Het lichaam van de andere overboord geslagen zeeman werd gisteren geborgen. Het lukte toen niet om de tweede drenkeling uit het water te halen. We gaan over praten met Peter Verburg van de Kustwacht. Meneer Verburg, goedemorgen. Goedemorgen. Overigens, geen enkele hoop meer dat die tweede man nog zou kunnen leven? Nee, ik denk dat dat... Uh, gisteren is de eerste man opgepikt ook. Hij was overleden. Ze hebben de tweede man gezien, maar aan de manier waarop hij het water dreef, zei de, de bemanning van de helikopter ook, is die uh, vermoedelijk ook uh, overleden. Uh, in ieder geval is de helikopter met het eerste lichaam naar een platform gegaan. Hij moest op dat moment brandstof in gaan nemen. Door de storm kon hij echter niet meer opstijgen van de platform en uh, heeft hij daar de nacht gestaan. Vanmorgen is hij echter weer vertrokken en zijn we alsnog een gebied gaan afzoeken... of we de tweede persoon terug kunnen vinden. En wat heeft u uh, kunnen zien? Tot op heden heb ik daar nog geen bericht van terug. Hij is kwart okay. over zee opgestegen en uh, is op dit moment dus aan het zoeken. Nou, hoe, hoe lastig zijn de omstandigheden nu? Of dan mee? Uh, de wind is wel iets gaan liggen. Uh, op de Noordzee staat de, er wordt wat, de wind wat langer door. Ik vermoed dat er nog toch wel een, een uitschieter tot een windracht 8 zijn. Dus um, in ieder geval met een helikopter is dat op dit moment het makkelijkste om te zoeken. Hoe pak je dat aan? Zoeken naar één man in zo'n grote zee? Ja, we hebben daar een speciaal programma voor. Uh, aan de hand van stroom en wind en uh, een laatst bekende positie... kunnen we met die computer een, een gebied berekenen... waar uh, de man uh, waarschijnlijk zich in bevindt. En dat gebied wordt nu afgezocht. Ja, U zegt al terecht, denk ik, een gebied waar hij zich waarschijnlijk in bevindt. Maar toch heeft u hoop dat u het lichaam kunt bergen? Ja, dat programma is toch wel redelijk uh, accuraat, moet ik zeggen. Als we dat, uh, de, de, de gegevens goed invoeren, dan krijgen we een gebied... En de kans dat we daar de man terugvinden is in ieder geval groot. Maar ja, het, het blijft uh, de natuur die aan het werk is. Mm -hmm. Dus het, uh, ja, We hopen in ieder geval dat we het uh, stoffelijk overschot kunnen terugvinden. Er was er ook nog de twee master uit Denemarken, Andromeda, die in de problemen kwam. Ja. De bemanning van dat schip is van boord gehaald en de motor deed het niet meer. Hoe is het daar nu mee? Uh, nou, Dat jacht drijft nog rond. Daar hebben we vannacht nog een, uh, een update positie van gekregen. En uh, een bergingsbedrijf van Terschelling zal vandaag proberen... of ze dat jacht kunnen bereiken en kunnen bergen. Hoe is het verder met uh, de verwachtingen voor de komende tijd? Verwacht u nog uh, heftige storm? Heeft u nog waarschuwingen voor mensen? Uh, op dit moment niet. Het neemt af. Uh, er zal nog wel wat wind door blijven staan. Maar in ieder geval, uh, de storm van, van het weekend is, is voorbij. En de komende week uh, is mij nog niet helemaal bekend... hoe het weer zich gaat gedragen. Okay. Maar uh, voorlopig hebben we het even gehad. Mooi. Peter Verburg van de Kustwacht, dank voor nu. Tot ziens. Nederlandse klassieke muziek verliest een belangrijke componist. Simeon ten Holt overleed gisteravond in een ziekenhuis in Alkmaar op 89-jarige leeftijd. Hij is vooral bekend van het Canto Ostinato, dat hij in 1976 afrondde en dat uitgroeide tot een van de bekendste werken uit de hedendaagse Nederlandse klassieke muziek. En dat horen we nu. We denken Simeon ten Holt met pianist Jeroen van Veen. Hij was de uitvoerder van het Canto Ostinato. Meneer van Veen, goedemorgen. Goedemorgen. Als u dit zo op de achtergrond hoort, wat, wat is er voor u zo bijzonder aan? Ja, een, een, groot, een groot componist uh, gaat, uh, is, is heen gegaan. Uh, een, uh, die tussen het rijtje van de, van de grotere uh, gaat, gaat behoren. En uh, uh, die zoals vele componisten bekend wordt om één werk vaak... Het wordt een, een van zijn composities uh, uh, wordt een hit, zullen, ja. zullen we maar zeggen. En dat is dit, hè? En dat is dit, het kante ons Senator. Het heeft vele mensen geraakt en uh, ja, het raakt mij ook weer als ik dit weer hoor. Waar zit hem dat in? Hm. Ja, dat, dat, dat zit hem in, in, in, in die kleine finesses allemaal. Het, het, het, het zijn herhalende patronen waar allebei jezelf je eigen je eigen inbreng in kunt brengen... en waardoor je het elke keer weer anders speelt... met een andere zaal, ander publiek... Ja. of in een andere studio, andere vleugels. Je voelt jezelf anders. Het is een soort open ruimte die je elke keer weer mag invullen. Hij noemde de stukken afspiegeling van zijn eigen innerlijk. Wat bedoelde hij daarmee? Heeft, heeft u daar wel eens met hem over kunnen praten? Ja, dat, dat, is, dat is een beetje zijn, zijn, open, zijn open geest. Hij, hij, was, hij was niet echt een, een gesloten mens... Hij was een, een hele open, uh, uh, alleraardige, vriendelijke man. Ja. Die af en toe ook wel een hele kritische nood kon hebben. Maar, en, dat, en dat zit in die, in die muziek ook heel erg. Dat, dat, dat warme gevoel dat je krijgt als je dat hoort. Dat je denkt van wauw. En, en uh, ja, dat, dat, dat zit er eigenlijk een beetje in. Dat, mm. dat hoor je. Dat had hij zelf ook, uh, hoorden wij eerder in deze uitzending. Uit oude interviews met hem over uh, bijvoorbeeld dit stuk. Hè, de vondsten die hij deed. Waar hij, waar hij helemaal zelf van onder de indruk was. Ja, dat dat, dat, komt, dat is heel bijzonder. Want dat, dat stuk dat is ontstaan in een periode waarin hij totaal andere muziek uh, schreef. Uh, een, een, een muziek die helemaal... Uh, ja, uh, piep muziek uh, wordt wel eens genoemd. Uh, waar je echt helemaal geen touw aan vast kunt knopen als, als ongeoefend luisteraar. En hij zat ook in de elektronische muziek. Hij was echt aan het experimenteren met een van de eerste synthesizers. En toen ineens dacht, bedacht hij van, dit, dit is het niet... Het moet anders. En hij ging naar de piano en liet zijn de handen stromen. En daar ontstond het kantoor gewoon. En dat heeft drie jaar geduurd. Van 1976 tot 1979 heeft hij dus gewerkt aan dit nieuwe werk. En met een hele andere invalshoek. Daarmee is meneer Van Veen ook wel heel lang geworden. Een lange compositie. Wat zegt dat over hem? Het gekke was dat voor het publiek en voor ons als uitvoerder... kan het eigenlijk nooit lang genoeg duren afgezien wat, wat, van wat fysieke problemen dat je... Ik namelijk... wou net zeggen, u speelt je niet drie uur achter elkaar natuurlijk. Ja, maar voor je vingers is dat geen probleem. Je bent, een, je bent, een, je bent wel een getraind pianist. Wij kunnen ook twaalf uur non-stop spelen. Dat is geen probleem. Het is meer dat je dat je, uh, je, je, je lichaam, je, je rug, die zegt op een gegeven moment van... ja, nou is het wel genoeg, even om tijd om op te staan. En gek is dat Simeon dat zelf in zijn partituur ook aangeeft... dat je ook af en toe weg mag lopen. We hebben dat ook wel eens meegemaakt... dat je met vier pianisten meer dan vier uur zat te spelen. En dat na een half, een half, nou, twee uur dat je even op kon staan. Hm. Nou, dat is natuurlijk heel gek als uitvoerder. Ja, als, dat, maar dat hoort er dan bij. Maar dat hoort bij het proces, ja. Van, van, van die, dat hele lange spelen. En, uh, en, en gek was dat wil ik zeggen... dat, dat Simeon zelf vond eigenlijk al... Ja, hoe, hoe, hoe ouder die werd, hoe korter het eigenlijk moest voor hem. Goed. Jeroen van Veen, hartelijk dank dat u even stil wilde staan... bij het overlijden van Simeon ten Holt. Graag gedaan. En zo kon u nog genieten van een deel van het kanto ostinato. Helaas geen tijd om het drie uur durende stuk te laten horen. Maar dat kunt u zelf natuurlijk opzoeken. Landen van de Verenigde Naties gaan het nog maar weer eens proberen. Het opstellen van een nieuw klimaatverdrag. Hoort u zo meer over? We praten erover met de staatssecretaris van Milieu. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met 37 files, 190 kilometer bij elkaar. Ja, zelfs iets minder dan gebruikelijk om deze tijd. Wel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knooppunt Diemen, 12 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Betogende boeren onderweg naar Brussel die komen in de file... op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Sint-Joost en Borren, 6 kilometer. En daardoor loopt het ook vast op de A73... vanuit Nijmegen naar Maasbracht, bij knooppunt het Vonderen. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Noordorp. 10 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan vanaf eh, Bodegraven beter omrijden via Leiden over de N11 en de A4. Veel vertraging ook op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam... voor knooppunt Benelux, 9 kilometer na een ongeluk. Daar zijn drie rijstroken dicht. En bij Utrecht op de A28 of op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Nes en knooppunt Lunette, 21 kilometer heeft te maken met een aanrijding. De rechterrijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook aardig vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert 17 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een kapot koffiezetapparaat of een tafelpoot die los zit. Allemaal hebben we wel van die kleine ongemakken thuis. Vaak belanden dat soort spullen dan op de vuilnishoop, want wat moet je er nog mee? Of je gaat daarmee naar een Ripair-café. Dat kan natuurlijk ook. Dat is een Nederlands initiatief van ruim twee jaar geleden. En inmiddels is het een groot succes. Verslaggever Jeroen Schutteijzer is gaan kijken in Amsterdam Oost. Nou, hier in de Balistraat, nummer 48, staat een grote banner buiten van het Ripair-café: weggooien. Mooi niet, Annette Posthumus. Dat is jullie motto. Mensen komen hier naartoe met hun kapotte spullen... die ze anders misschien zouden weggooien. En die gaan ze hier samen met vrijwilligers uh, repareren... onder het genot van een kopje koffie of thee. Zijn er meer repaircafés in het land? Nou, er zijn er meer dan vijftig inmiddels. In het hele land, van Maastricht tot uh, Groningen. Zullen we eens even naar binnen gaan? Ja. Het is een idee van uh, Martine Postma...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 Die wordt vies van binnen door al het mail dat er in de loop der jaren in terecht is gekomen. Daarom deed hij het waarschijnlijk niet meer goed. Maar dat moeten we nog even uitzoeken. Ik heb hem eigenlijk net opengemaakt. Nou, we zullen zien. Net Postumus hoorde u in deze bijdrage onder andere van stichting Ripert Café onder meer. De Arabische nieuwszender Al Jazeera, het Duitse weekblad Der Spiegel... en allerlei Amerikaanse internetsites hebben onlangs ook nog aandacht besteed aan dit Nederlandse buurtinitiatief. Er wordt weer een poging gedaan om afspraken te maken over een nieuw klimaatakkoord. In Qatar begint vandaag een nieuwe mondiale klimaatconferentie. En er moet dan overeenstemming worden bereikt over hoe de opwarming van de aarde moet worden beperkt. Namens Nederland reist af naar Doha, hoofdstad van Qatar, eh, staatssecretaris van Milieu, Wilma Mansveld. Mevrouw Mansveld, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de vorige klimaatconferenties, Zuid-Afrika, Kopenhagen zijn we geweest, Cancún, en Mexico. Het is allemaal niet heel erg succesvol verlopen. Heeft u informatie dat het dit keer beter gaat? Nou, of het dit keer beter gaat, daar ga ik natuurlijk van uit. We gaan op weg naar uh, hopelijk nieuwe afspraken. Vooral vanaf 1920, of 2020, ja. maar ook vooral op weg naar 2020. Wanneer is dan die zo'n top voor u geslaagd? Wat wilt u dat er bereikt wordt? Um, wat ik graag willen, zou willen dat bereikt wordt... is dat we voor de overgangsperiode tot 2020 tot een afspraak kunnen komen. Eigenlijk een Kyoto 2... En het tweede wat ik graag zou willen bereiken is dat er vanaf 2020 nieuwe juridisch bindende afspraken komen met alle landen. Mm. Dat is interessant met alle landen, want er is een deel wat niet ondertekend heeft tot nu toe, de grote vervuilers met name. Ik zag ergens een, een interessante beschrijving van u, mevrouw Mansveld, uh, van de Groningse PvdA gedeputeerde William Moorlach. Die zegt, Wilma is iemand die recht schaatst. Um, ze weet goed wat ze wil. Nou kan ik mij voorstellen dat op dit soort bijeenkomsten u wel eens een bochtje moet maken. Of een obstakel uit de weg moet gaan. Kunt u dat ook? We zullen uh, in overleg moeten. Het is, het is niet eenvoudig, denk ik, om alle landen op één lijn te krijgen. De Verenigde Naties is het enige podium waar we wereldwijd tot afspraak kunnen komen. Ik denk dat de heer Mollach heeft bedoeld met recht voor uitschaatsen... dat ik over het algemeen duidelijk ben uh, waarvan ik vind welke doelen er bereikt moeten worden. Ja. En inderdaad moet je soms een bochtje nemen om zo'n doel te bereiken. En wat wordt het allermoeilijkste denkt u mevrouw Mansveld? Um, ik denk dat het allermoeilijkste wordt om alle landen, ook China, Japan, Verenigde Staten, uh, op een lijn te krijgen. De Verenigde Staten uh, heeft het uh, intern niet makkelijk als het gaat om milieudoelstellingen. En het zal een, uh, een ja... Een, een, we zullen goed moeten overtuigen om ze een stapje mee te krijgen. Ja, want Er is geen draagvlak voor in Amerika, zegt u eigenlijk. Nou, het ligt in ieder geval ingewikkeld. En de woorden als overtuigen en verleiden om toch te zorgen dat de VS meegaat. Ja, dat, uh, dat is een uh, nobel doel, denk ik. Ja, u kunt wel duidelijk zijn, mevrouw Meltveld. maar als uh, Verenigde Staten en China nie, al niet meedoen, Lara zegt het al, Canada eruit stapt, Rusland en Japan laten weten het niet te zien zitten. Moet je er dan wel naar streven of moet je dan wat kleinere doelen voor ogen gaan krijgen? Nou, ik denk dat je altijd je streefdoel voor oog moet houden. Het zal wellicht in kleinere stapjes gaan. Maar wereldwijde afspraken maken doe je nu eenmaal niet in enkele weken. Het is taai, het is lastig, het vraagt overleg en onderhandelen. En dan denk ik toch dat je je doel voor oog moet houden... en stap voor stap daar naartoe moet. Hmm. Ook Novib roept Nederland en de EU op om te stoppen... met het bijmengen van biobrandstof. Dat is uh, nieuws van vanochtend. Biobrandstof toevoegen aan benzine en diesel. Want biobrandstof drijft de prijs van voedsel te veel op. We gaat eigenlijk eten in je tank, zeggen ze. Wat vindt u van die oproep? Nou, waar het vanochtend volgens mij het artikel over ging... is dat het om soja- en maïsbijmenging gaat. Gelukkig zijn we op weg naar uh, nieuwe methodieken... zoals bacteriën en algen. Uh -huh. En ik denk dat je uiteindelijk ook die weg op moet. En je ziet dat daar steeds meer innovatie plaatsvindt. Vindt. En mijn verwachting is dat we uiteindelijk die weg ook op zullen gaan. Zit het dan daar ook niet in dat je bijvoorbeeld Amerika of China kunt verleiden... met eh, technologische innovatie waar je uiteindelijk ook geld mee kunt verdienen? Dat klopt. Ik denk dat je hier het bedrijfsleven ook moet mobiliseren... als je kijkt op dit moment naar de bedrijfsprocessen uh, vernieuwen. Bijvoorbeeld bij de luchtvaart. Dus gaat nu wereldwijd, gaat men in gesprek de aankomende maanden... om te kijken of ze zelf als luchtvaart wereldwijd stappen kunnen zetten. En ik denk dat we dan op de goede weg zijn als we gezamenlijk... ...namelijk de handen ineens slaan. Het is toch een kwestie van alleen ga je misschien sneller... ...maar samen kom je verder. Ja. En dat wordt dan ook het nationale beleid... ...want we zitten pas op 4, 5 procent eh, duurzame energie. Dat moet omhoog volgens het eh, regeerakkoord ook naar 16 procent in 2020. Gaat u dat dan halen met z'n allen? Nou, dat betekent eh, dan kom je ook in allerlei duurzame energiestromen... ...zoals windenergie, windenergie op land, op zee. Eh, ook daar zullen wij vanuit milieu ons steentje bijdragen. Ja. Mevrouw Mansveld, wij wensen u veel succes de komende dagen. Dank u wel. En gaan u volgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Staatssecretaris van Milieu, Wilma Mansveld, hoorde u vanuit onze studio in Den Haag. Zij gaat op weg naar Qatar. En zo dadelijk, na het bulletin van 9 uur, praten we u bij over Syrië. U heeft het waarschijnlijk kunnen horen vanochtend, zo niet. Dan toch een luchtaanval op een dorp waar kinderen bij om zijn gekomen. Blijf luisteren. Vanavond om 7 uur... Vrijd de Jonge. Aandacht is alles wat ik vroeg. Mensen en kinderen aandacht. Aandacht is de reden van veel oeverloos gezoek. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Vrijd de Jonge. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.